Met de Nationale Recherche heeft vanochtend een inval gedaan in het pand van de Molukse motoclub Satudara in Enschede. Volgens een woordvoerder wordt het clubhuis aan de parkweg in Enschede op dit moment doorzocht. Waar precies naar wordt gezocht is niet bekendgemaakt. Een team van Defensie gespecialiseerd in het opsporen van verborgen ruimten, doet mee. Vermoedelijk wordt in de regio Enschede op meer plaatsen huiszoeking gedaan. Het Openbaar ministerie verwacht in de loop van de middag met meer informatie te komen. De politie wil nog niet zeggen welke schilderijen zijn gestolen uit de kunsthal in Rotterdam. Ook wil de politie in het belang van het onderzoek niet vertellen hoe de dieven zijn binnengekomen. De gestolen werken komen uit de Triton-collectie, een particuliere verzameling avancaristische schilderijen van de belangrijkste kunstenaars vanaf de late 19e eeuw tot nu. Volgens berichten zou een van de gestolen schilderijen een doek van Matisse zijn. De bosnische servische leider Radovan Karacic heeft voor het Joegoslavië-tribunaal bestreden dat hij oorlogsmisdaden heeft gepleegd. De 67-jarige Karadzic zei dat hij een beloning verdient... omdat hij het lijden van mensen juist heeft beperkt. Vandaag is hij begonnen aan zijn verdediging. Karadzic stelt dat het aantal slachtoffers van de oorlog in Bosnië... systematisch wordt overdreven. Ook zou hij zijn leger herhaaldelijk hebben ingetoomd... vrede hebben nagestreefd en humanitaire hulp hebben geboden. Karadzic wordt verantwoordelijk gehouden... voor de bloedige belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo... en de moord op duizenden moslims in Srebrenica. Frankrijk verwacht dat militaire interventie in het noorden van Mali niet lang meer op zich laat wachten. Het ingrijp is eerder een kwestie van weken dan van maanden, heeft het Franse ministerie van Defensie gezegd. De militaire actie moet zich richten tegen de moslim-extremisten die het noorden van Mali hebben ingenomen. De Europese Unie keurde gisteravond een plan goed om militaire adviseurs naar Mali te sturen... om het leger te helpen de extremisten te verdrijven. Het weer bewolkt en regenachtig met een stevige zuidwestenwind. Aan de kust mogelijk stormachtig, vanmiddag geleidelijk droog. En soms wat zon, het wordt aan de graad 13. Dit was het NOS -journaal. Dit is Dennis Mooyen van de ANWB. Er staan nu geen files. Dit zijn de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A7 wordt er gecontroleerd tussen Zaandam en Hoorn En op de A28 tussen Meppel en Hogeveen. Tot zover de verkeers... Ja.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 Er was er ook een in een pak bij, en die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oudje? Oh. Wij kiekten al zijn leuke dingen, weet je nog wel wel? Oh.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 JFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee. Op de dinsdag tussen 11 en 12 reis reisje terug in de tijd in de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Als opening hoor je onze herkenningsmelodie van Louis David's met weet je nog wel oudje? De opname uit 1928. Dit uur weer een hoop mooie muziek. De spelbrekers, Doris en de Bietenbouwers. De Bietenbouwers, dat was uh, tegenwoordig de Broertjes van Buten. En voorheen heten ze de Bietenbouwers een KRO-orkest onder leiding van Joe Buddy. Vanaf 1966 tot 1972 waren de Broertjes van Buten het orkest... in het televisieprogramma Mik van de KRO. Het programma verscheen meer dan zes jaar op de televisie... met de Broertjes de... van Buten onder leiding van Joe Buddy. Kees Schilpoort als uh, Guitjan Kruidmoes... en natuurlijk zangeres Annie Palmen als Drieka... en uh, Henk Jansen van Galen als Lubert van Gortel. Na diens dood werd zijn plaats ingenomen door Ab Hofstij als boer Voorthuizen. Ook was een imitator in vaste dienst, Bertus Olknak. In werkelijkheid heet hij Henk van Wijk, moet ik zeggen. Daarnaast vormden vormde de Broertjes van Buten het vast orkest van het KRO-programma van 12 tot 2. En die gaat u nu horen, de Bietenbouwers, zoals ze voorheen heten. Oftewel de Broertjes broert, van Buten met Annelies. Annalise, abanalise, waarom zou je boos zijn op mij? Annalise, abanalise, je weet toch mijn liefste ben jij?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 Het heus niet slikken dat je mij het laten zitten. Net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boket genomen. Ik heb het toen je mag het weten. Voer in de goot gesmeten. Anneliese, af Anelese, gebruik toch je woede verstand. Anneliese, af Anelese. Ik vraag je nog steeds op je hand. Doors thuis! huis. Al bent duurt meneer Korstein. kom boven. Maar ja. wel even de voetjes vegen beneden, hoor. Ja ja. doors. Hoe is het mee? Goed meneer Korstein. goed. Maar uh, wat vind ik dat nou jammer dat u zo overwas komt binnen Hoe is dat zo? Nou, kijk eens hier.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 nou, ik geloof dat ik toch nog beter op kan stappen. Nee, nee, nee, nee, nee, daar gaat het niet over. Oh nee? Nee. Oh nee? Nee. Maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbood. Zee, die zevenpiet, die heb je mogen terug. Pas na een maand of acht, kwam hij diep in de nacht. En riep hier is een gulden en de rest komt vlug. Ik dacht dat geld komt terecht. Geleefd, heb ik gezegd. Als ik wist dat je zou komen, had ik de loper uitgelegd. Een kopje thee gezet de visite afgezet. Waarom heb je mij dat niet even verteld? Een briefje geschreven of opgebeld? Dan had ik kunnen zorgen voor een koekje bij de thee. En meer piepers kunnen schillen als je blijft voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd. Zeg, meneer Korstein, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite? Uh, wel, de bedoeling was dat ik met jou een gemeente woonplaats zou maken. Oh, nou, dat is bij deze dan gebeurd. Maar uh, toch, als ik wist dat je zou komen. Ja, uh, ja dat weet ik dan wel. Uh, dan had ik met de loper uitgelegd. Ja, dan had Katinka tegen, rode muts en blonde lok. Elk truitje, blauwe rok, maar ze trippelt om als de Daarom zingen alle jongens haar verlangen taal. Kleine koek de katinka, kijk nou eens een keertje om. Stiktjes over je schouder, je maan ziet het toch niet eens dus komen. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier even een glimp van je wipneusje zien. Elke morgen, zon of regen, komen wij Katinka tegen. Hak je stikkak op de stoep, korte rok met nauwe koep. Maar haar blik verraadt geen nee of ja. Daarom zingen al de jongens haar verlangen taan. Kleine kokette Katinka, kijk nou keertje een één keerje je Stiekempijss over je schouder, je ma ziet de die dus kom. Kleine kokette Katinka, ben je verlegen misschien? We willen zo graag nog hier leven. Of lip van je wit dus je zien. Schouder. Je maat ziet de toon die dus komt. kleine koketje, katinka, ben je verliefd, misschien. We willen zo vaak nog je lieven, een glimp van je lip dus je zien. U hoort de muziek van De Spelbrekers met Katinka. De Spelbrekers was in 1945 opgericht. Een Nederlands zangduo bestaande uit Theo Rekkers en uh, Hugo Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. In 1956 braken ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. In 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka.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 Nu weer het mooie nummer. Wat mij heeft gedaan waar het Eurofeestje Songfestival maar helaas niks heeft gehaald. Geen één punt. De spelbrekers met Katinka. Daarvoor hoor u. Doris met Als ik Wist dat je Zou komen. En ook nog de bietenbouwers met Annelies. We gaan door met nog meer mooie oud-Hollandse muziek. En dat doen we zo meteen met Max van Praag. Naar de volgende plaat van Bobby Klein met Mijn vader Is Cowboy. Mijn vader is.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 Denk ik aan jou en iedere keer wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat. Juist ons geld nog even nageteld. Het is meer dan ik had ervan hopen. We gaan voor jou en mij en baby ook erbij. Mooie kleine luxe wagen kopen. Ik zag een de kleine wagen en ik zou je willen vragen, lieveling. Meer dan ik ooit durf te hopen, zullen wij die wagen kopen, lieveling. Ga nu even met me mee. Vrienden zie alonken als we met die wagen pronken lieverlee. Iedereen zal ons genieten lieverlee. Als wij samen zij aan zijde onze baby laten rijden, vrolijk luidend alle dagen in die mooie kinderwagen liever.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 U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. In iedere week neem ik u mee op reis. Naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. juist hoorde ik de Ramblers met Ik zag een kleine wagenlieveling. En daarvoor Max van Praag met Als de deur zacht open gaat. En daarvoor het mooie plaatje van Bobby Klein met Mijn vader is cowboy. De volgende artiest is geboren als Johannes Andreas Hoes. naam Johnny. Geboren in Rotterdam op 19 april 1917. En overleden in weer tot 23 juli 2011 was een Nederlandse zanger, producer, componist en tekstschrijver. En zijn plaat, och was ik maar bij moeder thuis gebleven staat met 450.000 exemplaren te boek als de best verkochte Nederlandse single aller tijden. Doeri staat wel bekend als de koning van de Smartlap, en was de man achter duizenden meezingers, Smartlappen en carnavalskrakers en levensliederen. Andere grote hit van de man waren De Smokkelaar, Dat is het einde, en we willen friet met mayonnaise. En ik heb voor u uitgekozen die plaats waar er 450.000 van verkocht zijn. Johnny Hoes met vader, waar is moeder gebleven? Nee, ik zeg het helemaal fout. Al was ik maar bij moeder thuis gebleven. Dat was die hit met 450.000 exemplaren. En ik draai voor u vader, waar is moeder gebleven? U hoort het hier op CFM Zandvoort.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 Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Ik heb een vrije ja huis met een Spaans temperament. Geloof me gerust, een schat van een vento. Oh, ik mag hem zo graag, maar hij maakt me soms bak, want zijn kussen zijn... Wilmari met Lekker Troelijke. Daarvoor Black and White met daar bij de waterkant. En dan de muziek van Johnny Hoes met Vader, Waar is Moeder gebleven. Zandvoort uit Zandvoort, mijn naam is Mario Zandvoort. We gaan door met Boris Sinclair. Pseudoniem van uh, Bonje Cornelia Zwart, zoals ze dan uh, geboren is. Geboren in Rozenburg op 18 november 1949, een Nederlandse zangeres. Boris Sinclair werd geboren op een schip als dochter van een binnenvaartschipper... In 1966 werd ze ontdekt tijdens een concert van Peter Koelewijn. Toen ze als 17 jarig meisje op het podium een lied mocht meezingen. In 1967 kreeg ze via Koelewijn een platencontract... en maakte onder de artiesten aan Boris Sinclair haar eerste single. In het eerste helft van de jaren zeven... scoorde ze enkele solo-hits afhankelijk nog Engelstaliger... en onder meer met Damn me, Tiger... en dat doet denken aan de muziek van destijds populaire groep The Trucks... en het ballarenachtige nummer I Won't Stand Between Them. Ook deed ze mee met een Duitse Slagerfestival... En in 1972 ging ze samenwerken met de groep Unit Gloria. Voorheen Gloria waarmee ze verschillende hits in Nederland en het buitenland scoorden. En in 1975, naar de mini-hit, Rocco Don't Go stopte de samenwerking. En later ja. hebben ze nog samengewerkt met uh, René, nee met Ron Brandstede moet ik zeggen. En die plaat heb ik voor u klaarstaan. Bonnie Sinclair, samen met Ron Brandstede, met Dr. Bernhard. Bij Hij slaapt nu zeker door tot morgen, en de zuster blijft bij hem. Net als ik zweef, bij jou, bij jou beyond, wolken voor de zon. Bij jou, bij jou, voel ik vast dat ik leef. Ik kan heel de dag beyond, beyond, beyond, over beyond, beyond, beyond, beyond, beyond, beyond, beyond, beyond, beyond,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 I'm gonna leave Bye. Bye. Bye.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 Klaar een gaatje voor de orgelman, isjeblieft. Ken het eraf, middelbare dame? Of kom u een moeilijkheid thuis? Een voor hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? is maar een De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee. Je start je eigen in het verderf, je zaak in de brein. En is er soms eens hebbel of je leilen zegt het maar. Ach niet de prijger alleen en het is voor mekaar. Daar is nog Sonneveld, Wim Sonneveld, onder de naam Willem Parel met Daar is de Orgelman. Daarvoor in 1957, Annie Palme met Bij jou En ook nog die mooie plaat van Bonnie Sint-Claire en Ron Brandstede met Dr. Bernhard. Het zit weer op, Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week ben ik weer van de partij tussen 11 en 12 deze dinsdag. Het Oud-Hollandse muziek, mooie Oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70... En uiteraard als u het programma nogmaals wilt beluisteren of u hebt de helft gemist... dan kan dat iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Er nog een paar stukjes muziek te gaan tot aan het nieuws weer en verkeer. De Skymaster, Stonia, Zwarte Riek, alle apies in de Arters. Maar eerst bouwden wij in de met een meisje van 16. En ik zeg misschien tot volgende week en anders tot ziens. Ze woonden in een villa -wijk, haar ouders waren stinkend rijk.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 En ik niet goed meer slaap, want steeds weer komen voor me mijn geest van handen apen. Het ging misschien wel gek. Je hebt mijn oma en hen al één keer willen kopen. Toen hij je in de kalvenstraat met tante trein zag lopen. Maar oom en hen zei gauw: wees ogen nemen. ze pruimpiek zou je erop vieren. Daar zit een oude simpel zee met winders te dineren. Als ik om me hem bekijk, had daar wind toch gelijk.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 als ik mijn ogen open doe, lacht jij me ghuitig toe. Er is geen meisje dat lacht als jij. Geen meisje zo zacht als jij. Geen meisje is zo rond en dik, dus ben ik in mijn schrik. Met Tonia, Tonia, drie in de, lom, de -sa -sa. Drie in de, de Hotza-Saan. Met Tonia, maar daar op diezelfde kermis begon een grote schrik. Want Tonia mocht nergens in, ze vonden haar te dik. Toen is er een man gekomen, daar sprak ze even mee. Nu is ze als dikke dame met de kermis op tournee. Tonia, Tonia, riep er in de rotte, rotte Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret. Tonia, Tonia, riep er in de rondte, hot.